Wij beginnen de les, de les 167, pagina 122, Hasulam, de linkerkolom, de regel 24. Wij staan in het midden van een geweldig diepe uitleg van hem eigenlijk ik zou zeggen een eenmalig zoiets dat hij geeft om ons uh, het bestuur het op operationeel bestuur van de schepper uh, waar waar waarin hij een, een geweldige onthulling geeft aan ons over het uh, operationeel systeem van de schepper wij hadden geleerd tot nu toe dat alles verloopt zoals verhulling, onthulling, verhulling, onthulling. En hier uh, introduceerde hij de zoger uh, begrippen zoals uh, sloten, ja, sloten uh, uh, openingen, sloten openingen of uh, sleutels. En zalen, die drie dat uh, voordat een mens een bepaalde traptrede opklimt, dan ervaart hij dan uh, die traptrede als een, als uh, opeen als, als slotten. En daarna als hij dan overwint, dan gaat hij zien, inzien dat dit openingen worden. En na die openingen, dan ziet hij dan zalen. Dat betekent in zichzelf, de mens dan uh, ontwaakt, als het ware, die traptreden, wordt bij hem dan geactiveerd, en hij ervaart in zichzelf opeens een zaal. En dan weer een zaal. En dat is het geweldige van het geestelijke wat we leren. Dat is Iets wat leven brengt aan de mens. In plaats van een religie die de mens mors dood maakt. Ja. Ik was een aanhanger van toen ik religie bestudeerde. Toen voelde ik met elke dag dat ik doder en doder en doder was. Kijk, door al, door de religieuze dogma's. Door uh, dat schijn wat zij wat allemaal... Uh, aan de mens brengen, in plaats van de realiteit, als was een langs, was het een, een, een, op de, bij, heet dat, bij de, op de tv, van, een, een, een, Paul en Witteman, ja? was een, een erg mooie uitzending, een paar dagen geleden, daar was een, een non, een erg krachtige, mooie vrouw, ik bedoel, mooie innerlijke, heb je dat ja? gezien? Nee, was erg mooi, was een mevrouw Nederlandse, die op een jonge leeftijd die ging de kunstgeschiedenis studeren en dan naar Italië en dan ging ze naar Rome en dan werd zij tot non en nu is zij dan overste, de overste, ja, overste heeft zij, is, is, is, is haar rang is dan de overste en dat is mooi hoe zij dat vertelt en zo eerlijk en zo, en zo so, so geweldig en zij is ook op haar op haar hand is, zie je dan een, een ring, en dan hij zegt, bent u getrouwd? Ik zeg, ja, ik ben getrouwd met, met Hashem, met de schepper. Geweldig, ja, het is in mijn volk zeggen ze dat niet. Ja, zo'n zo devotie heb ik nooit gezien, geen vrouw heb ik gezien van mijn volk die zo'n devotie had zoals zij, prachtig, hoe zij dan over God spreekt, in plaats van dat hoe mijn volk spreekt alleen maar van van religie, ja, moet je dit doen, moet je dit doen, al die regeltjes, et cetera. En toch, en toch, weet je, en toch, zie je dat, uh, met al dat madim, al die, haar devotie aan God, zie je toch dat ook dat is niet de weg. Begrijp je? Waarom? Het is veel te mooi, het is Alleen maar het kiezen van het goede en laten liggen het kwaad. Zonder het kwaad steeds aan de dag te brengen, zonder steeds met het kwaad te maken hebben, kunnen wij, vervullen wij de, de, de Torah niet. Zo even min als mijn volk vervulde de Torah al 3000 jaar niet. Wat zij doen is geen vervulling van de Torah. Is spelen hen. als kindertjes spelen ze met de Torah en dan maken ze, brengen ze iets wat als heilig brengen ze eigenlijk maken ze kapot van wat heilig is. Dat is altijd hebben ze zo gedaan. In de tijd van Josha, 2000 jaar geleden, precies zo. kwam niet met de religie. Josse kwam alleen om te zeggen van jongens jullie moeten het koninkrijk der hemel is nabij, betekent malgoed, malgoed het koninkrijk malgoed van de absolute is, schijnt al aan jullie, en jullie blijven uh, slaafs bezig met al die tradities die absoluut niets opleveren niets opleveren, absoluut niets op zijn request, request geven ik zeg het jullie, niets wat jij doet ook. Studeren je 30, 50 jaar. Het is. De, de verkwisting van de tijd. Want je komt niet tot. De schepper. Ja. Begrijp heb je dat? Je komt niet tot de schepper. Maar waarom zijn ze dus er zo verslaafd? Verslaafd omdat het is lekker. Het is lekker om je met traditie. Traditie bezig te houden. In plaats van de schepper zie je. En zie je een, een, een, een, een, lapje, een lapje wat je, op je over je schouders gooit. Ja? Een lapje wat je zegt, dat is heilig. Of die doosjes die ze op hun hoofdhuid doen. ze denken dat heilig is. Er is absoluut niets heiligs daaraan. En ze gaan het meten met een stangencirkel. Ja? Met zo'n meet, meetinstrument. Meten zij al die vierkantjes zo met minusculeus. En zij denken dat de Hashem dat wil. Dat zij dat doen. Begrijp, Hashem heeft hekel. Aan hun. Leiders. Begrijp je? Want hun leiders zijn. Um, averechts, Doen averechts werk. Zij. Ver, verneuken. Hun volk. Het volk van de schepper verneuken zij. Al 3000 jaar. Niets Anders. En daarom is het precies hetzelfde als het toen was. Toen, toen Jochef was toen waren wie? Twee groepen waren er, ja. Twee groepen waren er die van die schriftgeleerden, waren er die fariseers en de sadduceers. Wat is veranderd? Ah, is precies hetzelfde. Alleen van die fariseers zijn geworden orthodoxen. En van de Sadduceers zijn geworden de liberalen. Maar voor de rest is precies hetzelfde gebleven. Wat ik wat bedoel te zeggen is niet dat ik kritiek lever op hen. Maar wat ik bedoel is dat jullie moeten weten dat er de scheen, het schijn en de werkelijkheid. Daarom... Probeer ik alles te doen, ook aan, onder andere aan mijn uiterlijk, ook, om te laten zien dat er absoluut niets, alles is schijn. Alles is schijn. En dat jij moet overwinnen dat wie niet overwint, die, die heeft niets hier te doen. Dus ik blijf, ik zie wel dat jullie blijven toch wel de lessen volgen. Zie je dat, ondanks het feit dat het moeilijk is, je blijft te volgen? Ja. En dan, allerlei rare dingen kan ik doen, maar je moet geloven niet in mijn, mijn haar, aan mijn dat. Maar je moet aan horen wat ik zeg. En niet aan wat uh, van buiten is. Dat is erg moeilijk. Dat is erg moeilijk. En daarom geef ik ook niet aan uh, de grote publiek. Uh, geen, geen lezingen Niets anders. Want Ik hou me bezig met het leven. En niet met het dood. Ja, terwijl mijn, mijn volk uh, alleen maar dood. Ook, ook net als andere, andere religieën. Ook precies hetzelfde. Maar. Een andere religie, die hebben dat gekregen via het Joodse religie. Dan hadden ze gezien, gezien dat Joodse religie, zo so mooi, zo so mooi geordend, alles geweldig, laten we dat ook doen. Ja, en katholieken. ze hebben net zo opgebouwd, net zo, laten we het zo mooi, pra prachtig, zo ordelijk, zo, zo maken. Waar, waar is de schepper? Waar is Hashem? Jij vindt een Hashem in de synagoge, of in de kerk. Of waar dan ook, je vindt het niet. Dat is erg belangrijk om dat steeds onder ogen te hebben, want wij leren de zorgen. Wij leren de Torah, wij leren, wij willen de waarheid en niet het schijn. We willen het leven en niet een religie. Okay. We willen reding hebben. Ja, maar Joshua, had dat toch al gezegd? Precies dezelfde 2000 jaar dat die problemen er nog steeds zijn. zijn. Precies hetzelfde problemen zijn. Ja, waarom er niks geleerd wordt. Waarom niet? Omdat. Ja. Kijk. Dat zijn Jozef dat zoals Lauwe Varkens op de Tochtlaag of zo, waar de wijsheid Ja. Ja? Het is alles wat hij had gezegd, It is absoluut van toepassing nieuw. Kijk naar Israël van nieuw. Het is net zo so precies als toen 2000 geleden. Het is niet beter, nog erger geworden. Natuurlijk dat zij. Het is ook vooruitgang natuurlijk, want al dat leid, denk je niet, denk je dat iemand kan ontslaap, ontsnappen van de schepper. Niemand kan ontsnappen, denk je dat zij ook kunnen ontsnappen door en, zich te vermommen in die orthodoxen of, of zich te vermommen in goede Niemand kan zich vermommen. Hij hele ellende, kijk hoe welke ellende daar in Israël, en niet alleen in Israël, in de hele wereld, wat ook Joden beleven, verschrikkelijke ellende. En dat vindt finan dat financiële crisis. Waar kwam het vandaan? Wie heeft het veroorzaakt? Nou, uit Amerika natuurlijk. Wie zit daar bij al die banken? Er staat in de Torah geschreven, de onze Torah-leden hadden gezegd. Elke ellende is door Bishwiel Israël. Beschwil Israël heeft twee betekenissen. Vanwege Israël. Mm -hmm. Dus door hen to doen en voor hun best wil. Dus ook wat, wat, eh, for, omdat zij dat veroorzaken natuurlijk. Dat, dat ook dat zal ook goed gaan, goed zal worden ook voor hen. Want daardoor komt veel ellende in de wereld, begrijp je? Door hen. En zij zullen ook dat als de eerste zullen dat ervaren, dit ellende. Maar zoals we weten, alles zit in jezelf. Hè? Huh? Maar zoals we weten, alles zit in jezelf. Maar natuurlijk, alles zit in jezelf. Natuurlijk, er ja. zijn altijd twee aspecten. Maar het is heel goed om te zien, ook het algemene en het bijzondere. Natuurlijk moeten we alles in onszelf zien. Maar elke mens heeft in zichzelf Israël en volkeren der de wereld. Dat moeten we natuurlijk zien. Maar dat is dan niet alleen in het bijzondere aspect. Maar het zijn ook algemene aspecten. Het helpt ons niet natuurlijk over, om te praten over het... Uh, over het algemeen aspect. En wie ben ik om over het algemeen aspect te hebben? Want Josje, die had de kracht. En die had ook die aan hem van boven gegeven, omdat, omdat doen. ik heb. gewoon werk ik aan mijzelf, aan mijzelf, mijn eigen redding werk ik. Maar ook aan een klein groepje wat ik geef en, en uh, omdat ik graag wil het ware leven hebben. Niet dat ik wil, maar ik kan me niet voeden met troep, junkfood en dat is hoe ze leren is junkfood en ik weet wat ik zeg ik heb geleden gezeten ik heb de beste lezingen gehoord van de beste rabbis van hen er is geen rabi geen één in deze tijd die de moeite waard is die iets maar doet voor voor anderen zoals so Josse so zoals Zoals het aan ons gegeven was, zoals Ari, zoals dat soort Nee, hebben ze dat niet, hebben ze dat niet. En daarom valt er absoluut niets om bij hen te zoeken. Daarom moet je altijd zoeken, nieuw, bij zichzelf. Ik ga nu bijvoorbeeld um, tot, tot het oude en nieuwe, dan geef ik dan de lessen aan, aan mijn kleine Russische groep. Want ik geef ook in het Russisch nog lessen. Om daar, die zijn, die zijn, die hebben geen, ook geen plaats in de wereld... waar ze kunnen kabbala leren. Waar in Israël... daar in twee Baruch is... Het is, een, het is een comics, het is een uh, comedie. Het, het brengt absoluut niets... aan de mens. Het is een andere vorm van het... Uh, zo'n... zo'n zo narigheid... die men ook kabbala noemt. Het helpt absoluut niet. Dus ik probeerde dat nog drie jaar te doen... tot nu, maar tot het oude en nieuw, en dan stop ik, en ook heb ik ook in, in mijn, uh, heb ik in mijn met de laatste les heb ik ook verteld dat, en uh, nieuw is de tijd voor jullie om, om zelf te doen, zonder, zonder begeleider, in jezelf, zelf te leren, ze you kunnen know al wat Hebreeus, dan nou moet je dat zelf leren, dan nou moet je dat zelf zien, op de manier, ik gaf dus die inleiding aan hen, gedurende drie jaar, maar verder ga ik niet, mijn taak is, ik zit hier, ik werk hier in dit land. Ook ja, ik, niet internationaal, ik heb een, een jaartje Engels gedaan. Gewoon introductie, heb ik ook aan Russen gegeven. Zo'n drie, drie jaar verder niet, ik ga dat niet doen. Omdat hier is mijn gebied van mijn werk. Begrijp je? Ik kan het niet, ik kan mij ook niet meer verplaatsen in het in de Russische, dat is mijn taal, We natuurlijk mijn moedertaal. Maar ik zit de laatste 33 jaar hier. Ik heet van dit land. Ik bedoel van de bodem van dit land. Ik wil in dit land leven. In dit land begraven worden. In dit land. En niet ergens anders. Dit is mijn land. Ik heb geen twee paspoorten. Kijk, absoluut. Ik, ik, ik verenig mij absoluut met, met dit land. Absoluut. Waarom? Het is mij gegeven om hier in dit land te werken. Van, vanaf het begin van, mijn, van, mijn, van de tijd, zo, zo, zo, zo, zo lang ik mij ken, dat heb ik die, dat de verbondenheid. En dat is ik een jaar gestuurd om hier te werken. En alleen hier kan ik werken. In Amsterdam is het niet toevallig dat het, zo, dat het hier in Amsterdam alles gebeurt. Dat het in Amsterdam hier onthuld wordt, de, het heilige, in plaats van in, is, in Israël en Amerika. Want wat aan mij gegeven is, is, is, is... Je kan het nergens vinden... Met al die baarden over de hele wereld... Vind je nergens hoe het aan mij gegeven is... Van boven, waarom? Weet ik niet, maar ik... ik, ik, ik, ik heb absoluut niet... Uh, die gaven of zo niets... Maar alleen... Alleen dat verschrikkelijke drang... Naar de waarheid... Begrijp je? Naar de waarheid, naar de bron... De absolute bron, dat is wat ik heb... En, en verschrikkelijke hekel... Aan dingen die dood brengen. En dat is de traditie. De traditie moordt de dood, moord het leven, dodend is. En elk en bij elk volk. Want als Hashem wil uiteindelijk één, één, één spirit, één geest hebben van de hele mensheid. Dat we ja verschillende afkomsten hebben, dat dat, uh, dat is een uh, tijd gebonden zaak. En dat natuurlijk zitten wel, wel verschillende, verschillende zielen erachter. Maar ziel kan je niet, geen ziel kan je dan ontleiden terug, terugbrengen naar, terug, zeg je, terugbrengen naar een natie, naar een volk. Een volksziel bestaat niet. Onthoud het er goed. Elke mens heeft zijn eigen kilim. Zijn eigen kilim. Ja, alleen jij ja, hebt jouw eigen kilim. En volks bestaat niet zoiets. Al wil men dat graag, wilde men dat graag. Dat de mens zou dat, dat zou dat geloven. Dat we dat Joden hebben, de Joodse kilim. Christenen hebben, christelijke kilim. En dat is allemaal een fantasie. Het is allemaal een beeld. Nationaal of cultureel beeld dat men heeft maar kilim kan je niet, niet bedonderen, kilim kan je niet be, bezweren, dat is wat zij hebben, elke mens heeft unieke En die hij moet unieke taak in de wereld en niet nationale of culturele kilim die men heeft. Dus het is geweldig, en dat is geweldig om in één leven zoveel metamorfoses do, uh, te ondergaan. Vernieuwing. Vernieuwing. vernieuwing. Dat is het leven. De schepper wil vernieuwing. Kijk nou hoe mijn volk blijft zo constant hetzelfde. Waarom? Het is makkelijk. Het is uh, niet, niet te veranderen. Dat geeft een lekker gevoel. Dat alles was hetzelfde. En alles is hetzelfde. En alles zal hetzelfde zijn. Ja. Ari zegt geen twee mensen op de wereld lijken op elkaar. Geen twee toestanden op elkaar uh, geleken op elkaar. Het moment van nu en het volgende moment zijn absoluut anders. Nou, hoe, kunnen, hoe kan een mens blijven, dezelfde, blijven hetzelfde? Dus vanaf nu, en of nou jullie al veel hebben gehoord, dat Verander alsjeblieft. Wil je leven, dan moet je veranderen. Veranderen, verandering... Het is, is leven. Verandering doet leven. En niet schamen... Niet denken... Niet, niet, denken dat, uh, niet hangen aan een bepaalde... bepaalde hoe heet het? Uh, uh, bevattingen van... Weet ik veel... Van bepaalde religieuze, religieuze achtergronden. Ik lees bijvoorbeeld... Um, uh, nu en dan lees ik, lees ik graag, lees ik. Uh, nu en dan heb ik behoefte om even de woorden van Joshu te lezen. Neem ik dan het oude, mijn nieuwe testament en lees ik dan. Ik lees het ook in het Hebreeuws. Waarom? Ik lees het ook in het Nederlands. Maar ook in het Hebreeuws, dan heb ik de bron. Het is wel vertaald vanuit het Grieks natuurlijk in het Hebreeuws. Maar de, de, al die begrippen zijn zoals. Joshua zei uitgesproken, hij had trouwens niet gesproken in het Hebraaus, hij had wel in het Hebraaus citaten, versen uit Tanakh, uit, uit de Torah, hij had wel altijd uitgesproken zoals die in de, in de Torah geschreven stonden, maar hij sprak zelf Aramees, Aramees van Galilea, van Galilea. En dat is de dat Aramees, dat zeer dicht bij de, het is eigenlijk de, de Aramees van de zoger. Dat is het heilige Aramees wat daar in Galilea, Galilea, hadden ze gesproken. Dat is wat. Uh, daarom is het alleen daar, dat alleen dat is het teken, alleen dat is de geeft al de moe alle moeite waai, moeite waard als het ware om het Aramees van de Zoger te leren. Omdat, het is ook de taal, de gespro het gespro de gesproken, de gesproken taal van Jos. Het, het is een bijzondere taal, dit, wat we leren. Het is de taal van van huilen. De taal van Aramees. Het is zeer beknopt. Het is uh, het is gejammerd. De taal van zo so werd het deze taal gevormd. Dat is anders dan het Aramees van uh, Babylon. Maar belangrijk nog een keer dat jij overwint. Dat jij overwint alles. Dat jij moet weten dat jij en Hashem. Niet het volk, dit en volk dat. Dat is allemaal uh, mensenwerk. Ja, begrijp je, want ze nationalistisch waren ze altijd bezig met Ze wilden overleven. Natuurlijk begrijp ik dat ze wilden overleven. Maar geen leven. Overleven en leven zijn twee verschillende dingen. Heilig. Want al want die, die verschrikkingen, al die tientallen, duizenden wetten die de rabbis hebben aangemaakt. Ja, aangemaakt naast de Torah. Of boven de Torah. Die... Eigenlijk vermoordend werken op de mens. Dat heeft ook Joosje daarover hard gesproken. Van wat doen jullie dat? Jullie zelf komen niet, willen niet in het heilige binnenkomen, in het koninkrijk der hemel. En jullie anderen laten dat niet doen. Dat is precies wat ze allemaal doen. En allemaal uh, belangrijk allemaal dat allemaal dat opgevoktheid al dit van elke rabbi dan komt er de, deze de houding van weet je van van veel trots weet je niet waar komen ze waar halen ze het trots vandaan Joše was het die was het, trots in zichzelf Ari had trots in zichzelf Ari kon zijn mond niet openen erg er, zacht hij er, wist niet wat Shimon Bar Yochai had die al van die mooie salarissen, die, die enkele, die waren, die waren, die waren, waren van de mensen, die, die, hadden, die hadden absoluut geen enkele dunk, geen enkele um, respect voor zichzelf. Ze hebben dat boven alle respect, hadden zij uh, een schepper geplaatst. En wat, wat heb je, je nu? Al, al, die, al, die, al die wetten die zij uitvaardigen. Elke wet is een dood. Extra dood aan de mens. Onthoud het heel goed. Als ik dat zeg, ik heb het met pijn doorheen gekomen. Door al die... Door al, die, uh, door al dat geestelijke... Door al dat religieuze, cultureel... Uh, gebonden, el, gebonden ellende ben ik doorheen gekomen. Waarom? Het moet gebeuren. Het moet, de verandering, dat maakt het leven. Onthouden we goed. Verandering, laat jezelf veranderen. Weet niet hoe uh, gelaten doet, Dat jij niet moet weten wat zal ik worden morgen. Zal ik morgen wat, wat zal ik morgen worden? Dat, dat is niet in mijn, in mijn handen. Dan sta je ochtends op en je voelt. Hey, ik ben totaal anders, wie ben ik het is niet belangrijk wie jij bent maar dan voel je het leven in jezelf Weet? ik heb absoluut nu niet meer, geen stippeltje gevoel meer, dat ik doop toebehoor, aan dat ik behoor bij, bij de klan, ja, bij de club van de joden of van christenen of van uh, uh, wie dan ook Indiërs of moslims. En tegelijkertijd voel ik mij overal beter. Bij be, Joden be, be voel ik het wel, bij christenen voel ik mij ook thuis. Bij moslims, als je het echt weet wat Koran is en niet, en niet wat uh, sommigen hier denken dat het wat, wat Koran is, dat het. zo so wat zij hebben dat allemaal uh, gepresenteerd, dat het wat ze van de Koran, van de ware Koran, wat ze allemaal hebben uh, opgemaakt. De haat, et cetera, et cetera. Absoluut, het is geen Koran. Ook de houding ten opzichte van een vrouw. Het is allemaal niet de Koran zelf. Moet je goed onthouden. En de Koran zegt geweldige dingen. Geweldige dingen. Als je de, de ware Koran leest, dan is het net zo, kan je daar wel dingen leren die net zo goede dingen die je kan, kan zien in de oude, te, in het oude testament, in het nieuwe er zijn wel dingen die, alleen men kan daardoor niet stap voor stap jezelf dichter bij de schepper brengen. Het is, het is bewoord, in vele bewoordingen, in religieuze taal, ook dat werkt natuurlijk, maar erg langzaam, en wat wij proberen te doen is, de Kabbalah is dan directer, direct helemaal to the point, direct to the waarheid. Waarheid en niets anders. Begrijp je? Niet geen omhullingen. Geen klipoten, geen iets daarbij, mooie ornamenten, et cetera, maar de pure waarheid. En lukt het ons? Natuurlijk lukt het ons niet. Maar telkens gaan we dat proberen. Met de dag wordt het anders. Hoe? Hoe, kan, hoe kunnen we verder gaan? Door de veranderingen. Laat jezelf veranderen. Als je niet jezelf laat veranderen, maar jij houdt aan bepaalde overtuigingen. Dat is wat religie geeft. Ook overtuiging. En dat geeft de kracht aan de mens. Natuurlijk geeft de kracht. Het is net als overtuiging. Dan voel je jezelf uh, uh, in een bepaalde schild. Binnen een bepaalde schild. En natuurlijk voel je dan sterker. Zeker. Terwijl de mens moet zijn openstaan. Zacht. Fijn moet je elke dag tegen gaan. Elke dag fijntjes en open. Ja, dat doet pijn. Dat doet pijn dat die. Dat die irriteren vele dingen mee. Dat andere dingen die mij, als het ware, mijn. Eigenlijk mijn gevoeligheid voor, voor het leven, die, willen pro die proberen dat. Uh, te prikkelen van alle kanten. Ja, ik moet mijzelf openstellen voor al die prikkels. Ja, maar dat, dat doet pijn. Het is net als met een priem. Doe, doen tegen, tegen een wondje. Doe je dat niet, dan laat je jezelf niet veranderen. Dan ga je ook niet uh, een hogere tegemoet. Dan kan je ook vergeten de volmaakte kan je vergeten de verbondenheid met schijn. Al die prikkels die komen dan eh, door door het feit dat wij, dat wij niet door die sloten heen kunnen komen. Dat is wat wij ook in de zoger leren. De sloten zijn functioneel noodzakelijk. Dat is wat we hebben geleerd ook in de vorige les. De slot is belangrijk. De slot betekent dat, die, dat ons gevoel van ik kan er niet doorheen. Het is net als een muur. En als ik mij laat, gelaten, laat er doorheen komen. En overwin de slechte neiging. En de slechte neiging zegt, zegt, zegt mij, doe, doe normaal. Doe als die alle anderen doen. Doe als zoals die andere lummels dat doen. Kijk nou hoe geweldig zij voelen zichzelf. In de traditie... Zij doen in traditie geweldig nauwkeurig. Hoe belangrijk voelen ze zichzelf? En alles. Waarom moet je anders zijn? Waarom moet je zo gek doen? Zonder die gekte kom je niet tot de schep. Vergeet het maar. Gekte betekent: jij je verandert jezelf. Die gekte, gek moet je zijn voor Hashem. Dat is de, de gekte die je moet. Als je niet gek bent, gek bent voor Hashem. Hoe kan je dan uh, komen tot hem? De eenheid. Dat wordt bewerkstelligd. Alleen door het feit dat ik. Gek. gek Word op Hashem. En daadwerkelijk ga ik met hem ook. Trouwen. Zoals dat. Zoals die op de tv. Die, die non. Die zat een paar dagen geleden. En ze getrouwd ze was aan een ring. Katholieke non. En zij zei dat zij getrouwd was met, met de schepper. Zij niet met Joshua, zij met God. Geweldig, maar ik het bedoel, het is, het is eenzijdig. Het is geweldig, maar het is niet de andere kant van Medaille. De duivel de, de, de was niet present. Dus de, de, de wens om te ontvangen voor zichzelf. Wat zij doet is, zij zegt, ik wil net zoals de Heer zijn. Ik wil alleen... Geven, geven op de manier zoals de God, zoals Josha deed, et cetera. Geweldig. Maar daadwerkelijk, in deze, in daadwerkelijk, daadwerkelijk moet het zo zijn dat moet je ook die, die, deze wens om te ontvangen voor zichzelf, dat is de duivel, onze duivel. Moet je wel ook doorheen komen. En niet alleen kiezen die poorten die alleen maar. Uh, ons verbinden met de genade. Dat is wat, wat zij doen. Wat is bijvoorbeeld zo'n zo non geweldig om te, om te zien. Dat is de toewijding. Ik zag aan die non, zag ik, meer dan aan alle mijn Joodse broeders en zusters die ik ooit gezien heb. Ook in Jerusalem ben ik al vooral gezet, aan die, Aan het gezicht, aan de uitstraling van deze mevrouw. Ik zag die toewijding aan God. Oké, okay, het is natuurlijk eenzijdig, Omdat zij wil alleen geven. Alleen doen voor de schepper. Het is geweldig, maar alleen maar geven. Terwijl de andere kant van de medaille dien. Dien. Dat willen ze niet zien. Maar ook dat is geweldig. Laat staan dat, het, dat, dat, weet dat de mens werkt aan zichzelf. Dat zoals de zoger ons vertelt. Van de rechtvaardigen die doen. Dat zij... Uh, eerst, en het is altijd zo, so, in elke toestand hebben wij die slotten, slotten voor onszelf. En dan, wij moeten er doorheen komen. En uh, doorheen komen, dat is dat is de uh, hell of a job. Dat is echt een moeilijke zaak, moeilijke zaak in de zin, omdat logisch absoluut onmogelijk je kan studeren, taalmoed, al je leven lang. Dag en nacht, niets anders. Je komt er niet aan toe. Waarom? Het is logica. Het is alleen van dat komt dat, van dat komt dat is geweldig. Maar om dat te leren, goed opletten. Om dat allemaal te leren, ook de wetten, Joodse wetten, kan men wel leren dat je het zin pas wanneer? Pas na het aanvaarden van het koninkrijk der hemel. Dat is alles wat Joshua had gezegd. Aanvaard het Koninkrijk der Hemel, neem het op zichzelf. Eigenlijk, dat is het enige wat de mens moet doen. En dan zal het alles gaan werken. In plaats daarvan leert men koppig al die wetten, maar zonder het aanvaarden van het Koninkrijk der Hemel, komt men nergens. En natuurlijk is het. Dus wat is dat? dat is wat ook de Zoger ons vertelde. Eerst komen de sloten. En dan de mensen moeten overwinnen de slotten. Dat betekent al die masachim van elke trap die Elke trap heeft massachim. En voor de overal waar de masach is, daar is ook de, een, als het ware een bundeling van krachten. Ook dienen. Moeten we doorheen komen. En dan. Uh, Ziet men, dan gaat men inzien dat het dezelfde sloten die, die dienden in mijn in uh, ervaring, in mijn van mij gezien, vanuit, van, van, van, van, van, van het binnen van mijzelf gezien als sloten dan zullen zij op dezelfde manier veranderen in openingen. Dat is de verandering. Zonder verandering blijft het, blijft het bij sloten maar dan veranderen zij in mijn ervaring in openingen. Dat betekent dan is het poren gaan, het leven gaat daarin komen. Kan niet anders, zo ik moet veranderen. En anders heeft het absoluut geen zin. Men kan leren Kabala twintig jaar, als men ziel wil niet veranderen, niet zal helpen. Want dat is net als, net als die, die, die vectoren, net als pijltjes. Gooi want ik moet ook wel een les. Van boven gooit men die pijltjes in mijzelf en doet men openingen. Openen. Zo doe ik het naar jullie toe. Maar als je niet luistert, als je kijkt naar de uiterlijk en je denkt dat of dit of dat of allerlei menselijke berekeningen maakt, dan wat zal je helpen? Ga je ergens, ga naar buiten. Ga wie, wie, wie kan je helpen? Oké, okay, precies. Alles kan, alleen Binnen jezelf. Maar je moet het toegeven. Eh, iedereen begrijpt niet dat ik breng jou ergens naartoe. Ik wil het alleen. Het enige wat wij doen is dat iedereen moet komen tot, tot zichzelf. Ja? Tot zijn ware ik. En dat is wat hij ons vertelt. Dus de sloten die veranderen in onze waarneming na de overwinning. Na elke overwinning in openingen. En als je opening hebt. Kom je binnen? opening, open je ja, net als een slot, je ja, opent de, de, de deur, en dan zie je een hegel, zie je een, een zaal. Waar de zaal, waar al die zalen bevinden zichzelf? In mij, in mijn kielien. Dat is wat men noemt ruimtelijke, ja, ruim, ruim denken, ruim voelen. Als je die openingen naar jezelf opent die opening, die slotten, dan ga je ervaren een nieuwe zaal. Zaal betekent een soort merkawa, een soort, een soort uh, uh, drager word je van die traptreden. Maar dat is ook niet geen einde. En dan moet je niet zeggen, oké, okay, ik, ik ben er al. We moeten weer je laten gelaten, verder door, doorheen laten komen, en laten jezelf veranderen. En als je laat veranderen, dan zie je verschrikkelijke dingen soms in jezelf, en je gaat verder ermee. Je moet ervaren die, die, die nieuwe, nieuwe dingen die in jezelf... Als ik kijk nu naar, naar, bijvoorbeeld drie, vier maanden geleden, die dingen die aan mij onthuld worden, in vergelijking met drie, vier, vijf maanden geleden, toen ik dan is het een lachertje wat het was vier, drie, drie maanden geleden. Wat men mij laat zien van mijzelf, van mijn wens om te ontvangen voor mijzelf. Verschrikkelijke dingen. En ik werk daarmee en ik weet dat die sloten zal ik breken met mijn werk. Ik weet dat ik de citra agra zal overwinnen. Absoluut, met de absolute zekerheid weet ik dat ik dat overwin. Nou, laat mij iemand van mijn broeder zien of horen dat die dat kan zeggen. Die durven die dat niet eens in hun mond nemen. Terwijl ik weet, ik voel, ik ervaar dat ik het kan. Waarom? Ik laat mij mijzelf veranderen. Dan weet ik dat voor morgen, morgen zal ik opstaan, wanneer ik al opstaan, zal ik, wanneer ik morgen zal opstaan met, met Gods hulp, dan ben ik veranderd. En dan is het bij, ben ik ook bijgesteld door mijn werk aan mijzelf, om die problemen van morgen, ook die slotten die morgen ik zal moeten breken, als het ware openmaken, openbreken, beter te zeggen. Dat het zal mij wel gegund worden. Dat weet ik zeker. En die, die zekerheid, dat is iets geweldigs. Het is absoluut niet mijn zekerheid. Niet, niet zelfverzekering, zelfverzekerd zijn. Dat is iets wat, wat uh, een product is van, van al je werk wat je doet. En jouw vertrouwen, en jouw hoop, etc. En dat is iets wat wij moeten opbouwen... Door wat wij ook leren hier, een geweldige, ja, eenmalige introductie die hij geeft ons hier in, gaf ons een deel daarvan, gaf die in de vorige zoger. En nu gaan we verder met, met, het, uh, met deze uiteenzetting van hem. Dus pagina kuf kaf Bed, 122. דֵהַשׁוֹלָמִּֽיָּהּ דֵּהַלִינְקֵר קֹלֹם דֵּהַרְגֵל עֲוִיר וְעִינֵי אַמְנָם מִתְהֵרֵם שְׁבָעִים לְהַפְעֵיקָה בְּכִינָתָרַצְוֹן עַל־עַל־עַל עַל עַל עַל עַל עַל עַל עַל עַל ומצוות לקבלה על מנת להשפיה זה סן תוינטר נמצאים מנהולים חזקים על אותם זה סן תוינטר השארים להשם כי אז יש להם תפקיד הפוך 28. De heidenen Leharchik Otanu op aan Alken barach. Alleen niet kreeg hem pruda, meneulim. Ki zot mien et sharay hij karwud. karvut. Ook dat is de onthulling, het onthullende gedeelte van de zoger. En als wij, beide moeten wij goed aanvaarden, zowel verhullende als onthullende passages. Maar in het bijzonder wanneer het wel onthulling is, daar moet ik bijzonder geconcentreerd zijn, want daar is de, dat is de tijd van um, op, opstijging, als het ware. Op die momenten is opstijging... Waar, uh, die wij moeten goed benutten. 24. Amnam, echter. Meterem Shizochim alvorens men waardig wordt, lehafech, beginatarazon, le kabelsche banu, de wens, het aspect van de wens om te ontvangen, die in ons is, om te wentelen, ja, om te draaien. 25. Alleen de Torah woord, door de Torah en de voorschriften. Le Kabbalah om te draaien naar het ontvangst. Naar de ontvangst. mijn na 26 le omwille van het geven. Neemt Saim. befinden zich maniulims, Chazakim Zijn er. Sterke. Krachtige slotten. Al-Yotamasharim Lashem. Staan al die krachtige sloten op die porten die leiden naar Hashem 27. Die Az-Jeshlahem, en nu goed opleken wat die Az-Jeshlahem, daar komt hij Want dan hebben zij die sloten, die hebben een omgekeerde functie. Goed opletten wat hij zegt ons. Dan hebben we slotten de omgekeerde functie. 28. De ga dat wil zeggen. Ligarchie, kotano, mihashem mit barach, om ons te verwijderen, ver weg, verder, verder, verwijderen van Hashem mit barach, van Hashem, van de Gezegende. Alkwem. Daarom, Nikraïim 29, Elo Koch de Pruda, daarom heten deze, goed, goed, goed wat je het zegt, daarom heten deze scheidende krachten in de naam Maneulim, in de naam van Slot. Kisotmim 30, Het Sharei, want zij. Verhullen, verstoppen, 30 et Sharei, de poorten, karvut deporten de poorten van toenadering, Omarchi, Him, Otanomi, Hashem, en doen ons verwijderen van Hashem, de gezegende. 30 dus dat is de functie van hen. De functie, voorziet de functie van die sloten is juist om ons te scheiden van Hashem. Duidelijk, om anders kunnen wij niet, er is geen andere mogelijkheid om doorheen te komen tot, de, tot Hashem. Anders dan door de beproevingen, door jezelf boven het verstand te gaan. Dat betekent het koninkrijk der hemel te aanvaarden. Dat is wat wat uh, zij niet doen, begrijp je, om boven het verstand te gaan, en zij hebben een geweldig kopje, zij gebruiken een kopje, dat is voor hen God, in plaats van gaan boven het verstand, kijk nou overal, de beste posities zij eh, innemen, mijn, mijn, mijn bijvoorbeeld van mijn volk, allemaal de koppige, de beste posities, allemaal kijk naar een Russische, uh, Regeringen. Zitten allemaal uh, of half-joden of joden, vo volledige joden. In de hele administratie van Poetin zitten allemaal joden. In Amerika. Moeten ze, ze weten niet eens wie, wie, wie, wie, wie daar is, maar het is allemaal joden. Ja, waarom? Goede kop. Microsoft. Wie doet dat allemaal? Allemaal joden. Al die banken die nu die al die ellende hebben veroorzaakt in de wereld, wie staat daar wie al die producten aan de mensheid heeft gebracht al die valse producten waarde, waardevolle producten die financiële crisis hebben veroorzaakt natuurlijk, natuurlijk mijn broeders het is niet erg, wat het is, want dat is juist dan moet je goed denken het, het, het, het, het is niet kritiek wat ik zeg het is geweldig want zij, zij veroorzaken zij veroorzaken de vooruitgang dus daarom op die manier veroorzaakten zij, zij ook de snelle omwenteling ook in Amerika. Want zij wilden allemaal, als in de regel wilden zij ook de McCain, McCain. Ja, de wilde McCain. Waarom moeten ze die zwarte? Oké, okay, maar, okay, maar goed, maar ik bedoel de, de elite. Die wilde ja, McCain? Maar ook veel, maar ook... Oké, okay, maar ik zeg het, ik zeg het wat ik bedoel, die macht, macht, machtige... Je wilde wel McCain natuurlijk, maar omdat ze allemaal die, al, die, al, al die ellende veroorzaakten, al die financiële crisis, dan zij hebben je ja, eigenlijk een goede gemaakt. Ze hadden het bijgedragen tot de omwenteling en dat Obama weer aan de macht is. Ze hebben eigenlijk indirect Obama weer geholpen om aan de macht te komen. En we zo'n grandieuze dingen zien. Je ja, ja, al vier maanden geleden ja, dat heb ik vele maanden geleden gezegd. Dat, maar goed, dat klopt. Dat, ze, dat Obama zal komen te zitten... met... met uh, tegenover de Medvedev en zullen dingen regelen. Maar Europa zal ook... Tussen, tussen, tussen... ertussen zitten. Europa zal onafhankelijk komen... van Amerika. Eigenlijk de... Um, de overheersing... van Amerikaanse overheersing... van Europa... net zoals... Hollanders, de Nederland, Nederland heeft 80 jaar gevochten tegen Spanje. De Spaanse oorlog, ja, dat is, dat is de 80 jaar oorlog gevochten tegen Spanjaarden. Zo is het ook moeilijk om uit te komen uit, die, uit de bek van die Amerikaanse heerschappij. En nu is de tijd gekomen dat ook Nederland en heel Europa zal zich bevrijden. ...van de Amerikaanse overheers. Het is ook goed voor Amerika. Ook Amerika zal ook nu... ...heel anders... Uh, ...heel ander Amerika zal zijn. Want nu... ...moet goed opletten wat ik zeg. Want ik, wat ik zeg... ...kan je nergens vinden. Niet in de kranten, niet... ...goed opletten. Ik zal iets vertellen. Want de scepter nu... ...op dit moment. Kijk, de scepter van de macht hier op aarde wordt steeds overgehandigd van een hand naar een naar andere handen. Wie, wie uh, deugt aan diegene, die wordt van boven gegeven aan uh, de kracht, de macht, om van boven, boven wordt de macht gegeven, die dus de engel, die, met, met andere woorden, die dan boven een bepaald volk staat. Om te, ook te heersen hier op aarde of de kracht krachtig optreden, of op die manier om sterker te worden. Zo was ook in Amerika. Amerika had ook vele, vele decennia had ook de scepter, scepter, zeg je dat? Ja? De scepter. Het scepter, of de scepter was aan Amerika gegeven van boven. Waarom? Omdat Rusland was bezig met met, uh, met uh, Rare dingen. Rusland was negatief. Rusland was uh, op dat moment, dus vanaf de oorlog, vanaf de, vanaf, de, vanaf de revolutie en tot, uh, tot, uh, tot deze tijd, was het uh, destructief bezig. Daarom was de scepter over wereldheerschappij gegeven aan Amerika. En nu goed opletten wat ik nu zeg. Want jij zal dat zien, net zoals ik had gezegd over Obama. Het zal precies kloppen wat ik zeg, want het is niet mijn woorden. Ik ben geen specialist in de politiek, ik weet absoluut niets. Maar nu is boven in de hemelen, is het de scepter gegeven aan Rusland. Omdat Amerika zoveel so uh, verspild en zoveel so rare dingen mee gedaan, eigenlijk destructief was bezig. Wilde alleen heerschappij voor zichzelf en niet geen regenschap... nam met de... om ook... Uh, dat goed te benutten. Maar alleen wilde alleen maar heersen. En nu is de scepter... gegeven aan Rusland. Tijdelijk, natuurlijk, tijdelijk. Totdat zij het is, totdat zij, uh, want Rusland... is nu constructief goed bezig... beter is bezig... constructief opbouwend... menselijk... Uh, perspectiefvol... Uh, aan de hele wereld... voor zichzelf en voor, voor de hele wereld... dan de Verenigde Staten... op dit moment. Dus of, of wij dat willen... of dat niet, hoor alleen wat ik zeg. Want... Uh, interesseert mij niet de politiek... absoluut niet. Ik ben absoluut onverschillig... niet onverschillig, maar onpartijdig. Niet voor Russen, niet voor Amerika... En niet voor, uh, ja. voor... voor wie dan ook. Hè? Ja... Dus voor Europa... Nee, ook niet voor Europa... Bedoel, for, for, for, for, for, ik ben alleen voor Hashem... Ik bedoel voor de vooruitgang... Right naar het doel van de schepping... Dat is waarvoor wij zijn... begrijp ik eh? En Europa is niet alleen... Ja? En alles zit in één mens... Precies, precies, erg goed... Wat ik vertel alleen over... het Precies, erg goed... Alles zit in één mens... Want als ik zeg over de landen... Dat is alleen om een beeld aan jullie te geven... Ja? Dus betekend, wat betekent nu... Aan, aan Rusland is gegeven... Uh, de scepter betekent Rusland is dan de geset. Qua landen ten, ten opzichte van Amerika is Rusland geset. Is ook niet genoeg. Denk niet, de Rusland. hoe kan je Rusland geset zijn als Rusland zo so, so brutaal, et cetera. Geset. Want de ziel, de diepe ziel van, van Rusland is eigenlijk geset. Amerika is dien. Ook nodig. Zonder de dien kan het ook niet genoeg Is niet genoeg. Maar op dit moment is dus de in de, ja, op dit moment is dan de, aan de Geset meer uh, macht te geven aan de Geset en dan natuurlijk uiteindelijk moet het uitgebalanceerd zijn op de manier dat nog Rusland, nog Amerika zal wel de scepter hebben, want de scepter dat de scepter uh, blijft zwaaien van ...rechts naar links... ...van links naar rechts... ...dat komt alleen omdat dit nog niet... ...nog niet, geen harmonie... Geen, uh, ...geen eindtoestand is gekomen... ...dat men... Uh, ...goed bezig is... Kijk, ...men probeert nog steeds... ...de ene probeert de andere... Uh, ...onder druk zetten... ...nog Amerika kan... ...Rusland... ...iets doen... Al, uh, voor ...zelfs een haartje... ...aan Rusland... ...te kwetsen. Absoluut niet mogelijk, zoals ik het jullie had verteld. No nooit zullen ze elkaar... ...gaan bevechten. Net, zoals, net even min als... ...wolf en, en, en... ...een beer kunnen elkaar vechten. Het is altijd, altijd... naast elkaar. Iedereen heeft zijn eigen veld... ...van zijn interesses. Zo is het ook nooit zullen ze. Maar alleen wel een beetje elkaar... ...een beetje zo'n comedie spelen... ...een beetje druk op elkaar doen. Alleen op... Uh, maar ook dat is dat is, Rusland geeft bijvoorbeeld nu antwoord, alleen antwoord op die, op die Amerikanen, en dan is het. Maar de macht nu, wie opgaande macht heeft? Rusland. Maar ze zullen die macht niet misbruiken. Ze zullen macht niet misbruiken, dat is, moet je goed weten. Ze zullen deze macht niet misbruiken, deze, dat zij nu de macht kregen, geweldige macht zullen ze krijgen nu. In de, in de decennia. Opdat de Amerika ook zal lest trekken. En uiteindelijk zal Amerika, net zoals de linkerlijn, moet toegeven om de kop af te hakken, zichzelf te laten afhaken. Dat betekent geen gadloed. Gadloed betekent van links. Alleen is de, alleen chokma. Ja, chokma zonder chassadim. Dat is moordend. Dat hebben we ook gezien de laatste acht jaar. Het, wat allemaal het uh, beleid van Amerika was. Precies hetzelfde. We kunnen dat zien net. Het geestelijk wat ik vertel. Zo kunnen we aan het beleid van Amerika, Amerika van de laatste, wat de laatste jaren zien. Ook alleen omdat wij nu dat eigenlijk vanuit, vanuit de, vanaf de na de oorlogstijd, tijd. Maar nu uh, met na in het bijzonder. We zien op dezelfde manier werkt ook de dien. Als je de dien de kracht geeft, dan is het alles destructief. Voor, voor, dan gaat alles, wil je alles, alles kapot maken, alles onder, onder zich nemen. Dat is wat we zien nu. En nu wordt de kop kleiner gemaakt aan de linkerkant in de wereldverhoudingen. Waarbij de aan Rusland nu en de Skipper aan van boven al gegeven. Het is al voldoende feit. Dus, of nu, wat nu allemaal de Verenigde Naties doen, het is allemaal kinderlijk gedoe. Van boven is de macht overgedragen aan de Russen. En dat zullen jullie allemaal zien en merken. En dan zullen jullie zien hoe de Kabbalah werkt. Hoe ik dat weet. Ja, omdat ik weet het absoluut niet. Ik interesseert me niet, maar wat ik zeg het voor jullie zoals het is in boven, in de, in de hogere sferen, is het al besloten. Nou, aan de hand van alle ellende wat die Amerikanen hebben dat aan zichzelf en aan de hele wereld hebben toegebracht. He? Want de schepper is rechtvaardig. En Russen hebben daarentegen de enorme ellende meegemaakt met het communisme. Het volk zelf. Met al dat communisme, met al dat van echt. Ze werden tot vertrapt door hun eigen vertrappen, vertrapt door hun eigen, eigen machthebbers van het volk. En toch kwamen ze naar boven, bovenuit en bouwen aan geweldige maatschappij, aan democratische uh, democratisch land, wat echt een voorbeeld zal geven aan de hele wereld. Goed, goed kijken wat ik zeg. Natuurlijk, in een bepaalde zin, in een zekere zin, weer in de verhouding zoals Gesset en Gworot dus rechts, rechter en linkerlei. Maar aan Europa is het toebedeeld de, de, de middelste weg. Dat is Dat is Europa. Dus als Europa, als die Europa moet juist niet zich wenden nog naar Amerika, nog naar links, nog naar, naar naar rechts. Dan zal de wereld. Uh, op die manier ook de buitenwereld net zo even, net zoals het innerlijke is opgebouwd zal ook dan evenwicht zijn tussen die drie tussen die drie. En de andere die eh, China en Indië en het zijn wel, alles, alles zal werken, meewerken aan, aan, aan dit schema van die drie. Rechts, links en het midden. Want China zal voor geen Nooit zal toetreden tot het verband, tot de verbondenheid met Amerika. Wel met Rusland. India, India zal ook niet, niet toetreden tot, uh, tot uh, zal zich niet uh, hechten aan Amerika, maar wel aan het blok, aan de, Oost, aan de Oosterse kant. Zo, so, Europa, deze dus dingen, sommige dus naar, naar, krachten, naar krachten, dingen zullen dan. En eh, landen zichzelf zullen eh, zijn tussen de midden, ja, tussen het midden en naar rechts, dat is meer oosterse landen, ook China, eh, al die landen en eh, met eh, met eh, India etc. Die zullen meer naar, naar het oosten hangen, ja. dus ook met Rusland als, als, de, als, de, als, zeg als de kern als de wortel precies, als de, de, de krachtmeter. En Amerika zal aan de andere kant van de, zal ook weer aan zich uh, hebben in verschillende gradaties tussen de Midden, tussen de Europa in, tussen Europa en naar, naar, naar links. Dat zijn die twee, zo niets meer niet meer zal zijn dan die twee. Die twee openmachten, want er bestaat zo, zo is precies in het geestelijke, rechts, links. En maar Europa is een geweldige de, de, uh, rol toebedeeld, het is allemaal van origine, van zo ook zo het geestelijke, zo, binnen, zo hier. Om absoluut onafhankelijk te zijn, maar hoe onafhankelijk? Deels hebben ze van Amerika... Dus uit Amerika hebben ze precies, dat That is the, verre, dat is natuurlijk, dat is maar de hele middelee, de hele middelee, dat is Europa, dat moet zichzelf opbouwen. betekent, aan de ene kant hebben ze die Amerikaanse vrijheden, die Amerikaanse ondernemerschap, et cetera, al die dingen van Amerika, gene ook van Amerika, dat nemen zij naar zich toe een deel daarvan, dat is dan de linkerkant van de middelkant, middelste lijn van Europa. En van, Oost, van het oosten nemen ze ook het oosterse gesset, ja, dat uh, genade, et cetera, al die dingen moeten ze, nemen, ze ook moeten ze ook zonder dat, zal ook geen Europa kunnen uh, komen tot, tot, f, uh, de middelste leen, de ware middelste leen, betekent ook dat geluk, volmaaktheid, rust, beheersing, sereniteit.